7 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De politie in Alkmaar heeft aan het begin van de avond... voetbalsupporters van AZ en Anderlecht uit elkaar gejaagd. Het gebeurde op het Waagplein. Supporters waren met elkaar op de vuist gegaan. De ME voerde charges uit, er werden drie mensen aangehouden. AZ en Anderlecht spelen vanavond tegen elkaar in de Europa League. Ook in het centrum van Amsterdam is het onrustig... rond de Europa league wedstrijd Ajax-Manchester United. De politie heeft een onbekend aantal arrestaties verricht. Jongeren blijken vaak erg optimistisch over hun financiële toekomst. Bijna de helft denkt later meer te gaan verdienen dan de eigen ouders... blijkt uit onderzoek van het Nibud. Twee derde denkt daarbij aan een inkomen van minstens 3000 euro netto per maand. De meeste 12 tot 24-jarigen denken ook gemakkelijk aan een goede baan te komen. De jongeren van 21 jaar en ouder zijn hier minder positief over. Van die groep denkt een derde dat het vinden van een goede baan... helemaal niet zo gemakkelijk is. KPN heeft sinds afgelopen maandag 450 meldingen ontvangen van mensen die zeggen financiële schade te hebben geleden door het afsluiten van hun e-mail. Een half miljoen mensen heeft na alle commotie bij de telecomprovider het wachtwoord veranderd. Dat heeft bestuursvoorzitter Blok tegen de NOS gezegd. KPN besloot vorig weekend om 2 miljoen e-mailaccounts te blokkeren omdat er logingegevens van ruim 500 KPN klanten op internet zouden staan. Die bleken later afkomstig te zijn van een hack bij de webwinkel babydump.nl.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 Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Bussen en Muidenberg nog 4 kilometer. Dat A20 naar Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knopend de Plein. Er zijn twee rijstoken dicht en er staat inmiddels 2 kilometer file. En nog probleem bij de spoorwegen, want tussen Boksmeer en Kuik rijden door een aanrijding geen treinen en de vertraging is meer dan een uur.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 Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, we zijn er vroeg bij. Een bomvolle, echt Nederlandse Europa Cup avond in een vier uur durende langs de lijn. PSV, AZ, Twente en Ajax spelen allemaal hun eerste wedstrijd in de knock-outfase van de Europa League. De inzet is een plaats in de achtste finales. In Amsterdam een wedstrijd tussen twee ploegen die er begin december allebei nog van uitgingen dat ze zouden overwinteren. In een ander toernooi, in de Champions League, Ajax tegen Manchester United, Ronald van der Geer. We hebben terecht net de hymne van de Europa League gehoord. En dat is al bijna vier minuten geleden. De stand is nog altijd 0-0. bij die wedstrijd tussen Ajax en Manchester United. Ajax met Boulikin in de spits. En Aysati in de rol van Eno. Zo hoopt Frank de Boer het op te lossen vanavond tegen Manchester United. En bij United geen scores maar wel Nani op het middenveld. Het is nog 0-0. Ook een van de beide koplopers van Nederland, AZ, speelt vanavond thuis tegen de koploper van België. Anderlecht in Alkmaar is Jeroen Elshoff. Vijf minuten onderweg, stand is 0-0. Maar het had al 1-0 kunnen staan voor AZ. Goede voorzet van Martens, die uh, ooit opgroeide bij Anderlecht, maar daar niet doorbrak. Holmen kwam vrij in het strafschopgebied. Moest de bal in één keer nemen. Maar schoot over het doel van Anderlecht doelman Proto. Dat is de eerste gevaarlijke mogelijkheid in een sfeervol AZ-stadion. Dat helaas niet helemaal vol zit. De koploper van België levert de bal weer in. En daar komt AZ weer met Ben Schop. Even kijken of hier wat uitkomt. AZ dat sterk begint. En bijna Berendsnee, bal overgeschoten. Spectakel vanaf het begin in Alkmaar. Nog wel 0-0, na bijna vijf minuten. En straks om vijf over negen beginnen de duels van PSV en Twente. PSV speelt in Turkije tegen Trabzonspor. En Twente ook uit in Roemenië tegen Stella Boekarest. En er is vanavond ook tennis in Rotterdam met toch Roger Federer, Mark Brasser. Ja, hij speelt een demonstratiewedstrijd. Een super tiebreak tegen Igor Seisling. Het Raal is bekend. Zijn tegenstander heeft opgegeven, Juzni. Daardoor zou Federe vanavond eigenlijk niet spelen. Maar hij vond het zo sneu voor de mensen die speciaal voor hem een kaartje hebben gekocht. Dat hij toch even zijn gezicht laat zien. Vanavond ook de avond van ja, de tweede wedstrijd van de laatste Nederlander in het hoofdtoernooi. In het enkelspel, Jesse Houta Galung. Hij speelt de tweede partij tegen Victor Troitsky. Daarvoor de nummer 10 van de wereld. De eerste partij van de avond dus. Dat is de Argentijn. Juan Martín del Potro. Hij speelt tegen de Slovaak Karol Bek. Tot 11 uur. Live tennis en vooral veel voetbal in Langs de Lijn. AZ enthousiast van start, thuis tegen Anderlecht Jeroen. Ja, dat uh, mag je wel zeggen. Het is 0-0 in de zesde minuut. Maar de eerste twee kansen zijn toch echt voor AZ geweest. Dat sterk start. Zoals gezegd, eerst was het Holmen die een, een volley moeilijk moest nemen. En uh, daardoor net overschoot. En zojuist een hoekschop van Elm strak zoals we die kennen indraaiend. En die bal kon maar net weggewerkt worden bij de eerste paal door Anderlecht. Dat dus onder vuur ligt in de eerste minuten van de wedstrijd. Anderlecht de koploper in België. Zeven punten voor op Club Brugge. Nu zegt dat niet zo heel veel. Omdat je daar... Aan het einde van de rit ook nog een play-off moet spelen als je kampioen wilt worden. En Anderlecht speelt vanavond zonder Suarez. Die zit op de bank. De grote ster toch daar in Brussel. Topscorer in het Europa League toernooi en ook goed voor veel doelpunten in de competitie. Hij is de hele week ziek geweest. En kan dus niet meedoen. Zit wel op de bank. Voor hem speelt nu de 19-jarige Braziliaan Fernando. Dat is belangrijk voor AZ. Want dat is een gemis. Normaal gesproken toch bij Anderlecht. Dat nog wel een aantal andere grote spelers heeft. Tenminste goede spelers. Nu de eerste kans voor Anderlecht. Weggehaald door Moisander in het strafschopgebied, Waar uh, Gillette toch erg dichtbij een kans was. Maar uiteindelijk niet oog nog met Esteban komt. Bal gaat naar de rechterkant van het veld. bezit voor de eerste keer nu aanval gezien toch voor Anderlecht. Met een bal die over Gillette heen gaat. Weggekomen door Moyzander. Verlengd door Martens. Martens die dus voor hem een speciaal duel speelt. Opgroeide bij Anderlecht, maar daar niet doorbrak. 11 minuten in het eerste. In totaal speelde daarna via omswervingen de laatste jaren in Alkmaar terechtkwam. En nu aan zijn, ploeg, zijn oude ploegmakkers wil laten zien dat hij toch echt de ster is in Alkmaar. Dat is in ieder geval de laatste weken. Het is hier in de zevende minuut 0-0. In Amsterdam is het ook 0-0 bij Ajax Manchester United. Bijna acht minuten gespeeld. Eén corner voor Manchester United. Maar die werd door Nani gewoon direct achtergetrapt. Het lijkt erop dat Manchester probeert om het tempo laag te houden. Ajax mag dan wel wat spartelen. Maar als het helemaal in de buurt komt van het strassomgebied van de Engelsen. Dan gaat direct er een voetje dwars. En is het eigenlijk weer over met aanvallende aspiraties van Ajax. Ajax dus toch verrassend met Boulikin gestart. Daar waar het allemaal zo makkelijk leek te verdedigen. Deze Rus twijfelde Frank de Boer. Wilde die Lodero uit. Eigenlijk als bewegende spits opstellen heeft hij niet gedaan. Boulikin in het elftal met Aysati dus op het middenveld. En toch ook weer een rol aan de linkerkant voor Dico Koppers. Dit Ajax zal ze dat eigenlijk kennen tegen NAC en daar werd gewonnen. Dus never change een uh, winning team. Dat zal toch ook een beetje de gedachte zijn van Frank de Boer tegen Manchester United. Dat eigenlijk gevoelsmatig natuurlijk in dit toernooi helemaal niet thuis hoort. Maar ja, eigen schuld, dikke bult. Verloren van uh, Basel en uh, ook niet in staat om te winnen van Benfica. En dan moet je nog echt een etage lager je Europese ambities proberen uh, te bevredigen. Nou, dat moet Manchester United dan doen met het winnen van dit toernooi. Geen Cols, zoals gezegd, maar uh, wel Rooney in de spits. En Hernandez als uh, tweede spits. Nu een aanval over de linkerkant met twee man uh, voor de goal van... Uh, voor Meer blijft draaien, zoeken en uiteindelijk krijgt Young de bal wel voor. Via het voetje van Anita gaat hij over de achterlijn. En dus de tweede corner voor Manchester United na negen minuten spelen in een goed gevulde Amsterdam Arena. Er waren gisteren nog 2000 kaarten verkrijgbaar. Maar het lijkt er nog op dat die kaarten inmiddels wel aan de man zijn gebracht. De man, de linker middenvelder, Ashley Young, 26 jaar, begin van het seizoen, gekomen van Aston Villa... En basisspeler in het zergste elftal van Manchester United. Dus mag die corner gaan nemen vanaf de linkerkant. Vermeer staat te organiseren. Wordt door Hernandez een blok op hem gezet. Die gaat nu zelfs op zijn teen staan bij Vermeer. Nou, dan komt die corner. Eerste paal wordt hij doorgekopt door Garrick. Weggekopt door Bulikin, Verder weggekoppeld door Eriksen. En dan kan Ajax er in elk geval uitkomen. Wordt de bal wel weer teruggebracht richting het strafschopgebied. Ja, is nog niet voorbij. Want daar is Jong nog. Jong brengt de bal richting de as van het veld. Nani vlakbij het strafschopgebied. Nou, die wordt verdedigd door Koppers. Ajax heeft hem te pakken. Na 10 minuten is de stand 0-0. Hier is de stand ook 0-0 in Alkmaar na bijna 10 minuten. Een goede actie van Berens levert AZ de tweede hoekschop van de wedstrijd op. En Maarten Martens gaat die hoekschop nemen. Geen verrassing in de opstelling van AZ. Dat speelt met de 11 waarin het de laatste week al voor de dag komt. Martens trapt de indraaiende hoekschop bij de eerste baal verlengd door Elm. En daarna bij de eerste paal weggehaald door een Anderlecht-verdediger. Maar AZ probeert verder druk te zetten omdat Marcellus opnieuw inbrengt. Opnieuw Martens met rechts voorgegeven, niet zijn sterke been. Dus gaat de bal over de zijlijn en kan AZ gaan gooien. AZ dat het dus goed doet. Dan moet het de laatste minuten wel even toezien dat Anderlecht probeert de bal rond te laten gaan. Maar zo uh, kijkend naar het eerste spelbeeld van deze openingsfase... Denk ik dat Anderlecht toch wat meer op de counter gaat gokken waar AZ zal proberen het spel te maken. Benschop gaat omhoog bij de eerste paal. Daar doet Berens lastig voor de Anderlecht defensie. Marcellus brengt opnieuw in en Marcellus probeert dat met links nog een keer te doen. Het speelt zich allemaal af aan de rechterkant van het strafschopgebied, waar AZ nu balverlies leidt. En daar komt Anderlecht dus heel snel en de ingreep van Viergever op de bal is uitstekend. Laat AZ dus gelijk gewaarschuwd zijn want Anderlecht wacht op de omschakeling, wacht op de snelle uitval... En dat was hier even te zien met Gillette die uiteindelijk 4-geven tegenkwam. zet alweer weg met Poulsen aan de linkerkant. De tempo is hoog in de openingsfase. Voorzitter van Poulsen even aangeraakt door de aanvoerder van Anderlecht. Biglia, de 23-jarige Argentijn, die er nog een keer tussen zit. En nu omhoog moet om het duel te gaan winnen met uh, Holmen. Holmen wint het duel op zijn beurt van de middenvelder van Anderlecht. En zo probeert hij druk te zetten op de defensie van Anderlecht. Maar Anderlecht komt er nu uit en Elm... Die voor AZ hard werkt, brengt AZ terug in balbezit van achteruit. Gaat de opbouw opnieuw beginnen via mooi Zander. Richting de twaalfde minuut gaan we in Alkmaar. AZ start goed aan de wedstrijd. Het is 0-0. Ronald, hoe is het in de Amsterdam Arena bij Ajax? Hetzelfde stand in Amsterdam. Na bijna twaalf minuten spelen. Op het moment dat Dico Koppers, de jongen uit Harmelen, linksachter, twintig jaar. De bal maar eens terug speelt naar Kenneth Vermeer. Die dus net als zijn collega De Gea aan de andere kant nog niks noemenswaardigs te doen heeft gehad. Het is een beetje aftasten. Met name wat kan Ajax tegen dit Manchester United. Dat zich uh, gegroepeerd opstelt op eigen helft als Ajax in balbezit is. Nu een aanval over de linkerkant. Sulemani legt de bal richting de penalty stip. Daar staat Ferdinand om die bal in elk geval uit zijn eigen strafsomgebied weg te koppen. Maar dan wordt hij opgepakt door Eriksen. Eriksen, de jonge Deen. Die in de belangstelling staat van veel Europese clubs. Onder meer dus van Manchester United. En Ferguson zei tijdens de persconferentie nog: een Mooie gelegenheid om die Eriksen eens van dichtbij te bekijken. De boer heeft erop gecounterd met: Hij moet nog minstens vijf jaar bij Ajax blijven. Nou, we zullen zien wie daar vanavond het meest geniet. Vertongen met een opening in de voeten van Jan. Dat is niet goed. Jan gaat nu aan de linkerkant de middenlijn over. Speelt de bal naar Hernandez. Hernandez in de as van het veld. Vindt Rooney halverwege de helft van Ajax. Verplaatsen naar Nani aan de rechterkant. Bij de rechterput met koppers. Nou, daar komt hij dan niet voorbij. Goeie ingreep van die jonge linksachter van Ajax. Soleimani vervolgens weer terug naar koppers. Vlak bij zijn eigen achterlijn. En zo komen die twee Ajax-zieden er dus uit tegen Manchester United. En kan het zelfs naar voren? Ja, richting Bulikin. Die nu even wat moeite heeft met het vasthouden van de bal. Maar je zag eigenlijk wel in de eerste minuten. Als Ajax het dan aanvallend echt niet meer weet. kun je die bal altijd nog in de voeten schuiven van de 32-jarige Rus. Die dus net als afgelopen weekend tegen Nakkenbasis plaats heeft. En eigenlijk ervoor moet zorgen. Zorgen dat het spel van Ajax buitengewoon simpel is en te begrijpen voor iedereen. Balbezit weer voor Ajax. Alderwereld paast naar Eusbilic die met een handigheidje zijn directe tegenstander kwijt is. Dat is de Braziliaan Fabio. Nu ruimte creëert aan de rechterkant. De voorzet geeft acht. Ja, bedoeld voor Boulikin. Maar uiteindelijk in de handen van de Gea heeft dus het balbezit. 13 minuten inmiddels achter de rug in Amsterdam. Hier de 0-0 stand. En dat zal bij Jeroen in Alkmaertsel hetzelfde zijn denk ik. Inderdaad, ook na 13 minuten 0-0. Maar het is goed om te zien dat AZ probeert het spel te maken. En vooral de rechterkant zoekt Berens, die daar ook prima is begonnen. Moet daar de duels aangaan met de linksback van Anderlecht. Savari, een 27-jarige Zweed. Wat een rare naam voor een Zweed hoor ik u dan denken. Dat klopt. Hij is geboren in Teheran. Maar op zijn tweede gevlucht naar Zweden. En daar nu Zweedse international geworden met een Zweedse paspoort. Eerste voorzet vanaf de linkerkant van Jovanovic. wordt weggewerkt door Moisander en uiteindelijk weggetrapt. ...door Viergever. En Viergever doet dat dusdanig goed dat hij Benschop bereikt. En nu kan AZ er snel uitkomen. Daar gaat Berends weer weer met die zojuist genoemde Savari. Daar uh, is duidelijk de opdracht van Verbeek. zoek Berends en zoek vervolgens het wel met die Savari. Misschien toch een van de mindere gezien de analyse van Verbeek aan de kant van Anderlecht. AZ jaagt met Benschop, maar Biglia doet het goed de aanvoerder en brengt de rust achterin bij Anderlecht terug. Juhas de Hongaar... ...heeft de bal teruggegeven aan zijn aanvoerder Biglia zijn vierde seizoen bij Anderlecht. Speelde afgelopen zomer de Copa America niet succesvol met Argentinië, 23 jaar pas. Groot talent aan de kant van Anderlecht waar de ploeg in de toekomst nog wel eens veel geld aan kon gaan verdienen. Wel eens aan de rechterkant van het veld in het bezit van Anderlecht dat de bal terug speelt naar de as. Via Biglia komt de bal terecht bij de rechtsback, de Paul Wazilewski, 31 jaar. Die al een aantal seizoenen nu bij Anderlecht speelt, Pols International... En hij speelt op zijn beurt naar zijn centrale man Juhas. Die probeert uh, in te dribbelen en daar komt hij dan uh, Marcellus tegen. Marcellus speelt de bal wel, maar doet dat met gestrekt been. En dat levert de tegenstander een blessure op. Sterker nog, het levert Marcellus ook een blessure op. Die wel weer staat en weghinkt. Maar het is terecht een vrije trap, want als je inkomt en de bal speelt... maar je doet dat met risico je tegenstander te blesseren... dan wordt er ook voor gefloten. Dat is hier het geval. Het spel ligt even stil, want Juhas ligt met pijn, veel pijn op de grasmat... Terug naar de Amsterdam Arena, dus. De eerste kwartier heeft geen goal opgeleverd bij het duel tussen Ajax en Manchester United. Wel, de eerste corner voor Ajax gezien. Een corner veroorzaakt door Erikse, Goed doorgezet uit een ingooi vanaf de rechterkant van Anita. Uiteindelijk moest Evans die corner weggeven. Uiteindelijk was het natuurlijk zoeken naar Boulekin die daarvoor in stond. Maar Ferdinand kon wat dat betreft voor opruiming zorgen. En net ook een uitbraak van Manchester United. Maar uiteindelijk de van Rooney niet goed, waardoor Ajax kon ingrijpen. Je zou kunnen zeggen, ja, United kijkt wel. Wat... En Ajax, ja het begint gewoon vol vertrouwen aan het voetballen tegen Manchester United. Waarom ook niet? Je hebt eigenlijk niks te verliezen, alleen maar wat te winnen tegen deze Engelse tegenstander. En je kunt er heerlijk onbevangen tegenover staan. Cleverly draait weg bij het strafschopgebied van Ajax. In de as van het veld vindt hij eventjes Garrick vervolgens het verplaatsen naar Fabio. De linksachter kan hij eens proberen om de achterlijn te halen. Nee, geeft een voorzet met het rechterbeen. Komt terecht in het strafschopgebied van Ajax waar hij wordt doorgekopt door koppers richting de rechterkant van het veld. Daar staat nog iemand van United. Dat is rechtsachter Phil Jones. Maar die komt er uh, niet aan tegen Soleimani. En Soleimani doet dat zo slim. Dat uiteindelijk uh, Jones degene is die de bal als laatste raakt. En dan mag Dico uh, Koppers namens Ajax gaan ingooien. Linkerkant vlakbij tegen op gebied. Natuurlijk op Bulikin Die goed meekopt in de ruimte op uh, Eriksen. Maar net voor de middenlijn de bal niet meekrijgt. Omdat Garrick dat doorzag. En die het uh, balbezit voor Manchester United herstelt. Speelt nu razendsnel United richting Hernandez. Rand op gebied van Ajax. Maar dan wordt er weer ingegrepen door Alder wereld En kan Ajax er nu uit. Grote passen voor Tonga. Achtervolgde 2-3 man. Komt over de middenlijn. Paas vervolgens naar de rechterkant. Niet te belopen door Eriksen. Wel door Fabio. Terug naar De Gea. 17 minuten dus inmiddels achter de rug in de Europa League. Manchester 0 en Ajax 0. Balbezit voor AZ. Na 17 minuten bijna in Alkmaar. Nog altijd 0-0. En Anderlecht staat even met 10. Omdat Juhas behandeld is aan de zijkant. En nog niet terug is in het veld. Anderlecht dat nu wel de bal heeft. En Bokani is voor de eerste keer weg. Aan de linkerkant van het veld. Bokani langs 4 geven nu. Daar gaat Bokani. Maar er is gefloten voor een overtreding. Waar de bal niet is. Een overtreding van een Anderlecht speler. Van Jovanovic. En daar staat de scheidsrechter dan met zijn neus bovenop. En die fluit daarvoor, en daar mag AZ zeer dankbaar voor zijn, dat deze scheidsrechter Florian Meijer, ervaren man, heeft gefloten voor een uh, duw situatie in het midden. En dat heeft hij goed gezien. Want dat betekent dat AZ de vrije trap meekrijgt. Dom van Jovanovic. Want. Als hij dat niet had gedaan had Bokani gewoon oog in oog gestaan met Esteban en wellicht Anderlecht op een voorsprong gebracht. Nu is dat niet het geval en is AZ aan de andere kant alweer weg met Holmen die de bal terugkrijgt en geeft aan Martens. Martens probeert aan de linkerkant door te komen maar dat lukt niet. Elm zorgt ervoor dat AZ de bal terugkrijgt en zo kan AZ via de linkerkant met Pauze nu een voorzet produceren. Het levert AZ omdat daar een tegenstander van Pauze. Wasilewski de bal heeft geraakt, een hoekschop op, dat is alweer de derde. ...van deze wedstrijd. Zo gaat het op en neer in een hoog tempo zijn het natuurlijk ook wel twee ploegen... ...die veel kwaliteiten in huis hebben. De kwaliteiten van AZ zijn bekend, maar die van Anderlecht zijn dit seizoen ook groot. Anderlecht dat alle wedstrijden in de groepsfase wist te winnen met 18 doelpunten voor en maar 5 tegen. Dat zijn nog eens cijfers die tellen in Europa. Nu wel de hoekschop van Elm, daar is Proto met twee vuisten. Is het ver genoeg wegstompen of kan Maher eraan komen? Maher... Die uh, zit in de voorselectie van het Nederlands elftal. Dat is al geweldig natuurlijk voor hem. Maakt hier een overtreding. En dus is AZ de bal kwijt. We gaan richting minuut 19. Het is uh, tot nu toe erg vermakelijk in het, maar nog geen doel met 0-0. Het lijkt alsof we tegelijkertijd begonnen zijn, want ook hier gaan we richting minuut 19. En hier is de Amsterdam Arena, die toch zo goed als gevuld is. Men kijkt hier naar Ajax Manchester United bij een 0-0 stand. Balverlies van Ajax, blessure van uh, een ajax Seat. Na dat uh, moment dus van uh, Fabio, de linksachter. Dan kan ik even niet heel goed zien wie dat nou is bij Ajax, die er uh, geblesseerd is. Maar het lijkt dat het Sim de Jong is, die dus uh, de bal daar wilde aannemen. Door Fabio werd hem die bal ontfutseld. en dan maakt de jonge Braziliaan een uh, overtreding. Overigens die Fabio speelt daar omdat Patrice Evra de normale linksachter van United er niet bij is. Veel besproken natuurlijk het afgelopen weekend. Rondom ook Suarez die hier nog even werd toegezongen door het Amsterdamse publiek. Maar Evra heeft zo'n emotioneel bewogen weekend gehad dat de coach Ferguson, de manager Sir Alex Ferguson, een heeft thuisgelaten. Noem eens waardig, in de afgelopen minuten een grote kans voor Ajax. Naar een foutje van Phil Jones aan de rechterkant bij Manchester United... speelde de bal zo in de voeten van Koppers. En Koppers kon richting het strafschopgebied. Ja, en uiteindelijk kwam hij daar aan en een heel slap rollertje op te pakken door de Gea. En dan zie je misschien toch wel dat hij, ja, nerveus was. Niet meer wist wat hij verder moest doen. Want hulp was onderweg. Had hij even gewacht? Was hij wat naar binnen gekomen? Dan had er misschien veel meer mogelijk geweest uit dat momentje Dico Koppers. Nu liep het allemaal voor Manchester United met een sisser af. Engels, we hebben inmiddels ook weer balbezit via Young aan de linkerkant. Halverwege de helft van Ajax kijkt even, kapt, draait. Nou ja, trapt dan uiteindelijk in zijn eigen schijnbeweging. Uh, applaus natuurlijk van de tribunes voor het uh, kappen en draaien ala la uh, Frans Thijssen en Koerver. Maar uiteindelijk uh, staat Anita erbij te kijken en denkt, kip ik heb hier, want ik mag nu ingooien. Dat heeft hij inmiddels al gedaan. En de bal in het uh, bezit bij uh, Kenneth Vermeer, die dus uh, nog niet veel uh, te doen heeft gehad. Net een schotje van een meter of 25 van Wayne Rooney, maar dat kwam uh, recht in uh, zijn handen. Ajax met... Met, uh, nu hij staat die goede opening aan de rechterkant. De Jong komt van rechts naar binnen. Gaan nu wel wat mensen van United achter de bal. Komt halverwege de Engelse helft bij Boulikin. Boulikin wil terugleggen. En doet dat zo onzorgvuldig dat hij dat doet in de voeten van Hernandez. En Nani er nu namens United van door is. Gaat dit dan een kans worden voor Manchester United? Nog altijd Nani aan de rechterkant. Draait weg bij Koppers. Zet de bal voor. Weggekopt door Vertongen. Het blijft hier na 21 minuten 0-0. En als er uh, in Amsterdam Arena 21 minuten zijn gespeeld, dan is dat hier onprecies. zijn nu ook het geval. In Alkmaar is hier en het is 0-0 tussen AZ en Anderlecht. zakt nu qua tempo wat weg. Omdat het uh, hard van start is gegaan. Pakken bij de ploegen misschien nu even wat adem op. En dat zorgt vooral voor wat duels op het middenveld. En kansen hebben we eigenlijk na die enorme mogelijkheid van Holmen. Niet meer gezien Proto. Uh, heeft nu een lastige bal in huis voor Savaris. Een linksback die het duel wel aangaat met Berens. Berens krijgt de bal op de kruin en ziet daarna dat hij over de zijlijn gaat, zodat Anderlecht mag gaan gooien. Daar wil Zavari de linksback wat mee te smokkelen over de middellijn. Moet hij terug van Florian Meijer, de scheidsrechter. Dat heeft hij gedaan en vervolgens levert hij de ingooi in, waardoor AZ over kan nemen. En er snel uit moet komen met Maher. Maher zoekt de ruimte, die ligt inderdaad aan de andere kant. Maar voor Maher is het vervelend dat daar niemand van AZ staat. En dus kan Anderlecht nu door met Gillette, die de bal heeft opgepikt. En terug speelt naar de linkerkant van het veld, waar Klesstan... Vriend van Elterdor uh, die op de bank zit bij AZ. Bij de Amerikanen. Die Christian heeft de bal en levert hem op zijn beurt weer in. Bij Berens. Zo is het nu even slordig van twee kanten. Heeft Elm de bal op de as van het veld. En doet ook hij iets wat niet goed is. Hij schiet hem met vol tegen Fernando op. De Braziliaan. Die staat vervolgens gebogen te smeken om wat lucht. Maar ja, er is niemand die dat hem kan geven. Behalve de natuur. En dus gaat hij nu maar liggen. In de middencirkel, want al het lucht is door die paas van Elm die vol in zijn buik kwam, uit zijn lichaam verdwenen. En dus zegt de scheid zetten. ja, dit kan ik niet aanzien. Maar weer even stil hier in Alkmaar na 23 minuten bijna 0-0. 0-0 nog altijd, het begint uh, saai te worden na 23 minuten in uh, Amsterdam. Ook geen echt noemenswaardige mogelijkheden. Of het moet het uh, steekballetje van Rooney op Hernandez zijn dat iets te hard was, waardoor Vermeer... Aan de rechterkant van zijn, zijn strafschopgebied kon ingrijpen. Hij kon voor de Mexikanen opduiken. Die uiteindelijk nog wel over hem heen viel. Maar de scheidsrechter, nog niet genoemd vanavond, komt daar Italië. Heette Rocky. En uh, zag daar helemaal niets in. En dat was ook terecht. Nu een risicovolle bal richting Ferdinand voor zijn eigen strafschopgebied, Maar het wordt uiteindelijk opgelost. Nou ja, Garrick ook met een... Uh... Risicovolle bal, halverwege zijn eigen helft in de breedte naar de linkerkant. Daar waar uiteindelijk Fabio de bal oppakt. En dan heel veel meters kan maken, heel veel mensen kan aanspelen. Maar dat zo in de voeten schuift van Ismail Die Heeft Ajax de bal bezit weer met Alderwereld en Kenneth Vermeer. En Vermeer geeft hem dan maar mee aan uh, vertongen waarvan uh, iedereen zegt... Ja, hij zal toch in dit soort wedstrijden op moeten staan. Veel gelinkt aan Engelse clubs. Een van de weinige persoonlijkheden, zo zegt men in dit uh, Amsterdamse elftal... hij zal vanavond een team bij de hand moeten nemen. En moeten brengen uh, in elk geval naar een uh, noemenswaardige prestatie. Een prestatie waar men, ook al verlies je, toch met plezier op kan terugkijken. Ajax met uh, Anita, met uh, Aissati, met Anita. Na 24 minuten is het in de Amsterdam Arena. Nog altijd 0-0. In Alkmaar is het ook 0-0. Anderleg verloor dit seizoen in totaal maar drie keer. Alle drie in uitwedstrijden. Dus AZ moet eigenlijk zorgen dat het hier een goed resultaat neerzet. Omdat de terugwedstrijd in Brussel volgende week sowieso niet gemakkelijk zal worden. Omdat Anderleg thuis ijzersterk is. Anderleg natuurlijk sowieso in Europa sterk. Maar ook tegen Nederlandse tegenstanders sterk. Zes keer op Nederlandse bodem. En het verloor maar één keer. Dat was vorig seizoen. Op de plek waar Ronald van der Geer nu zit in de Amsterdam Arena van Ajax. Door twee doelpunten van Sulemani. Het balbezit is voor AZ via Viergever die het even rustig aandoet. Speelt Paulsen aan aan de linkerkant van het veld. Paulsen kaatst op zijn beurt weer terug naar Viergever. En Viergever speelt Holman. In Holman weer terug naar Viergever. Zo probeert AZ de rust te bewaren. Als mooi Zander nu de bal heeft en daar komt weer zo'n crosspaas. Niet de eerste van deze wedstrijd naar de rechterkant. Waar nu Maher... Naartoe is gezakt. Maher, halverwege de helft van Anderlecht, geeft hij aan Martens. Martens zoekt met wat passende actie op de as, maar levert daarna verschrikkelijk slecht in bij Gillette. Een bal die was bedoeld voor Paulsen, maar echt dusdanig getelefoneerd werd dat die speler van Anderlecht er zeer gemakkelijk tussen kon zitten. Goeie opening van Gillette naar Jovanovic aan de andere kant. Jovanovic die het heeft geprobeerd even bij Liverpool, maar nu terug is in België, omdat het een... Een mislukte avontuur was in Engeland. Jovanovic die aan de rechterkant Wasilewski heeft gevonden. Paas van Wasilewski het strafschroepgebied in. Van AZ weggekopt door Marcellus En daarna verlengd door Paulsen. Maar AZ kan even geen balbezit houden. Dat lukt Anderlecht wel via Fernando. Fernando die Gillette aanspeelt. Die probeert met val en opstaande bal door te tikken. Maar dat lukt niet. Overtreding geconstateerd door scheidsrechter Florian Meijer. Die de zaak hier goed in de hand heeft. Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de scheidsrechter in Amsterdam Arena. Van de scheidsrechter met zo'n naam, Ronald, daar zou ik geen ruzie mee zoeken. Nee, hockey, maar uh, hij heeft hem niet aan, overigens. Hij uh, draagt gewoon een uh, zwarte broek en een uh, geel shirt. Na 26 minuten stond 0-0 bij uh, Ajax tegen Manchester United. Net uh, balverlies op de helft van Manchester door Ajax. Al de wereld en Eriksen begrepen elkaar uh, niet al te goed. Uiteindelijk probeerde de Engelse club er wel uit te komen dan ging het mis bij Nani. Nou weer balbezit nu voor Evans. Samen dus met Ferdinand achterin staand bij Manchester United. Aan de rechterkant Phil Jones. even van de grote talenten. 19 jaar pas. Dus eigenlijk nog een jaar jonger dan Dico Koppers. Die uh, wij uh, toch met, met, met fluwele handschoentjes aanpakken. Als het gaat om de linksbackpositie bij Ajax. Maar deze man heeft gewoon al drie interlands. In het Engelse elftal achter de rug. En is het grote talent in verdedigend opzicht van de Engelse. Young nu met een voorzet vanaf de linkerkant. Namens Manchester United geblokt door Eusbilly bal wordt weer opgevangen door de nummer 2 van Engeland. maar Dat is de positie die Manchester United tot eigen spijt bekleedt. Met name omdat de nummer 1 stadgenoot City is. Het is de nieuwe tegenstander de laatste jaren erbij gekomen. En het roept nogal wat vrevel op natuurlijk. En de Engelse pers smult er eigenlijk al van. Van dit toernooi. Omdat zowel Manchester City als Manchester United daarin actief zijn. En dat deze ploegen elkaar bij steeds winst elkaar in de kwartfinale zouden kunnen treffen. Ja, dat wordt natuurlijk een clash daarin in Manchester waar men nu al van smult. Maar goed. je moet ook eerst nog voorbij Ajax komen. En Ajax heeft nu het bal bezit bij die 0-0 stand. Na 27 minuten. Vertongen doet hij handig. Draait weg bij uh, Nani. Geeft de bal aan de linkerkant naar Soleimani. Soleimani met de bal richting Bulikin. Penalty steert Bulikin niet. Soleimani ook niet. Want hij schiet de bal op Fabio. Een moment voor Ajax. Eindelijk zou je zeggen, een moment voor Ajax. Zoals het bedoeld is met Boulikin. Hoog zoeken. Zijn kopbal dus uh, niet goed. En uiteindelijk de rebound ook niet goed. Nu de tegenstoot van Manchester United. Via Jones. Voorzet vanaf de rechterkant. Bedoeld voor Rooney. Maar uh, goed verdedigd door al de wereld. Zo gebeurt er dus een tijd niets in beide strafschopgebieden. En zo hebben we dus een momentje Ajax. En een momentje Manchester United. Maar uh, alles blijft zoals het was. Want na 28 minuten is de stand hier. Zoals hij ook in ook maar 0-0. Waar AZ probeert de volgende aanval in te zetten. En een ingooi afgedwongen. Paulsen heeft snel gegooid. En dan kan er nu een voorzet komen van Holmen. Maar die twijfelt. En twijfel is nooit goed. Dus is de Australiër de bal nu kwijt. Wil alles en iedereen van AZ graag een vrije trap zien. Maar die wordt niet gegeven. Het voordeel is wel dat Anderlecht daar ook van schrikt. En de bal alweer heeft ingeleverd. Bal naar de linkerkant, waar Paulsen nog stond. Bij de hoekvlag in de buurt, Paulsen. Wat heeft hij individueel in zijn mars tegenover de centrale verdediger van Anderlecht, T? De Senegalees, die daar is doorgedrongen als opening aan de andere kant voor Berens bedoeld is. Maar veel te hard is, te strak is. En dus kan de anderlegdefensie, inclusief keeper Proto, die bal rustig laten lopen. Ja, het gaat redelijk gelijk op. AZ probeert er doorheen te komen. Het lukt nog niet erg. Maar het in de beginfase nog vaak goed ging via Berens. Is het nu lastig. En Anderlecht gokt op de snelle uitbraak met de diepe spits Boccani. 26 jaar uit Congo, gekomen van Monaco. Begon ooit bij Anderlecht via Standaar, Monaco en Wolfsburg. Na wat mislukte avonturen nu toch weer terug bij Anderlecht. Sterk, lichamelijk erg sterk voorin. En dat laat hij nu ook hier zien als hij zich laat zakken en elm aftroeft. Daar komt dus Anderlecht via Jovanovic, die de bal even niet lekker meekrijgt. Op een veld over in Alkmaar, dat de winter niet goed is doorgekomen. Het veld in Alkmaar doorgaans een van de betere van Nederland. Maar die spinaziedeken heeft er even opgelegen. En dat heeft uh, er... Toegeleid dat de toplaag, zoals Verbeek dat heeft genoemd, wat heeft losgelaten. En het veld erg glad is in Alkmaar. En daar hebben beide ploegen tot nu toe nog wel wat moeite mee. Bijna een half uur onderweg. Als we maar hervoorzet, even kijken of dit nog wat oplevert. Nee. En dus is het nog altijd hier 0-0. Puntje van de stoel. Daar zat men even op in de Amsterdam Arena. Na bijna een half uur spelen. Uh, nou, wees niet verontrust. Het is nog altijd 0-0. Maar dat was toch wel even een aardig momentje van Manchester United. Waar de klas eigenlijk vanaf droop. In een combinatie zometeen meer erover. Want Ajax probeert het. En Ajax staat eigenlijk zoveel druk op Manchester United. Dat het bijna via Cleverly een corner moet weggeven. Maar bijna. Want de Gea pakt die bal toch nog op tijd. Maar het was een snelle uitbraak van Manchester United. Dat eigenlijk probeert het tempo wat laag te houden. En dan zo bij tijd en wijle eens een keertje gas geeft. Nou zo'n moment hebben we net achter de rug. Goede steekbal van Hernandez. Nani na het strassomgebied ingestuurd aan de rechterkant. Ja dan wil de Mexicaan de bal terug hebben. Maar uh, Nani speelt die bal eigenlijk totaal verkeerd. Hoog over de goal van uh, Ajax heen. Nou, dit was dan een momentje geweest waar uh, Manchester United van had kunnen profiteren. Cleverly nu met het balbezit. Rooney, bal gaat weer een uh, linie terug naar Jones. Jones naar uh, Ferdinand, zijn aanvoerder in de as van het veld. Bal breed gegeven op Evans. En zo probeert Manchester United een beetje de bal rond te spelen. Rooney, er wordt nu wel diepte gezocht door Phil Jones. Die uh, rechtsachter komt terecht in de buurt van Soleimani. Want die verdedigt keurig mee. En dan gaat Jones onderuit en kan Soulemani die bal oppikken. Nog wel op eigen helft natuurlijk aan de linkerkant. Moet inhouden, want Jones wil zijn foutje wel goed maken ten koste van Soulemani. Nou, Soulemani denkt ik neem helemaal geen risico. Speelt de bal terug naar Kenneth Vermeer. Nou is dat nooit helemaal risicoloos. En dat blijkt nu ook wel, want Vermeer speelt de bal aan de voeten van Cleverly, Snel schakelen. Garrick nu probeert uh, daar Young te bereiken. Daar zit Ajax dus. En nu kan Ajax eruit aan de rechterkant. Eus Bilic en de Jong. Maar het is allemaal te kort wat de twee daar met elkaar bedacht hebben. En Fabio zit ertussen. Betekent ook dat United nu weg kan met Hernandez. Vlag blijft omlaag. Maar uiteindelijk is de bal gegeven door Nani te hard. En komt terecht in de handen van Kenneth Vermeer. De momentjes voor beide doelen zijn ja, schaars en spaarzaam tot nu toe. Na 31 minuten is de stand nog altijd bij Ajax. Mensen United 0-0. Hier is het in Alkmaar ook 0-0. In Alkmaar waar AZ Europees altijd sterk is. Maar twee keer een duel verloor tegen Everton in 2007. En vorig seizoen. ...tegen Dynamo Kiev, dat zijn resultaten waar AZ op kan bouwen... En AZ heeft nu weer de bal aan de linkerkant van het veld met Holmen. Holmen speelt Pauls aan. Die 2-3 meter over de middenlijn de bal teruggeeft aan Holmen. Die probeert wat tempo te maken. En Benschop aanspeelt. Benschop nog niet veel gezien. Heeft het natuurlijk ook lastig tegen die twee centrale sterke mensen achterin bij Ambelecht. Johas en Kouyaté nu wel de opening naar Berends. Berends die goed is begonnen. En nu eindelijk Safari weer eens voorbij gaat. Berends voorzet bij de tweede paal. Maar daar kan Holmen nooit aankomen. Als de afvallende bal wordt opgevangen door Elmen. En AZ zo druk probeert te zetten. Met Poulsen terug naar Elm. Die alle tijd heeft om iets te bedenken. Hier zit wat in voor AZ. Het wordt een hoekschop omdat die voorzet van Elm... uiteindelijk wordt tegengehouden door Biglia... die Argentijnse stofzuiger aan de kant van Anderlecht. En het is dus de vierde hoekschop voor AZ... En hoekschoppen vanaf die kant, want hij ligt aan de linkerkant van het veld... zijn altijd gevaarlijk, omdat Elm met rechts indraaiend gaat trappen. Is al een aantal keer succesvol geweest dit seizoen, ook in Europa. Tegen Austria ging de bal er bijna in één keer in. Nu, in de 33ste minuut, kan dit hem dan misschien worden. Met Elm die trapt, maar daar is niemand in de buurt van Proto. En dus pakt de doelman de bal eenvoudig en rolt hij snel uit. En dan moet hij zet oppassen, als Anderlecht snel counted met Bokani... die de 1 op 1 kan opzoeken met Moisander Bokani... Die afspeelt aan de rechterkant. Daar komt Jovane Vries bal weggetrapt door Martens die zijn verdedigende werk ook goed doet. Zo gaat het op en neer. En is het aantrekkelijk in al het maar 0-0. Dat nog wel. Een kans in de Amsterdam Arena voor Ajax. Nou ja, kans eigenlijk een prima schot. Want het is nog altijd 0-0. Nu kijken, want Eriksen is er vandoor aan de rechterkant. Hij sleept er uiteindelijk een corner uit. En dat wordt de derde corner voor Ajax in deze wedstrijd. Tegen één voor Manchester United. Mooi moment om nog even terug te gaan naar twee minuten geleden. Toen de Jong de bal kreeg. Een meter of nou vijf, zes voor het strafschopgebied, Terwijl die corner nu uh, genomen is. Dan gaan we daar eerst maar even naar kijken. Want die bal komt bij de tweede paal. En kan gekopt worden door Vertongen. Nou, niet helemaal goed. Dan kan United er half uit. Aan de linkerkant. Alder wereld die bal overgenomen. Alder wereld Paas. Goede steekbal. Soleimani. Linkerkant. Linker punt. gebied. Legt de bal met de tweede paal. Dan komt de jonger net niet aan. Maar Ajax houdt de druk. Want Eusbilic is hier aan de rechterkant. Legt de bal weer voor de goal. Weggekopt door Garrick. Opgevangen door Vertongen. 10 meter bij het op gebied vandaan. Verplaatst naar de linkerkant. Soleimani. Weer met een voorzet. Richting de jong. En nu kopt de jong over de goal van de Gea. En daarmee noem ik even de held van Manchester United. Want dat schot van de Jong was dus een meter of tien buiten het strafschopgebied. Hij schoot richting de goal van Manchester United. En er was een prima redding van die Spaanse keeper voor nodig. Om die bal uiteindelijk hoog buiten de kruising te tikken. Want die bal leek toch echt in de goal te gaan. Mede omdat Real Ferdinand dacht dit is een kansloos schot. Ik buk maar. Nou ja, zijn keeper stelde hem niet teleur. Maar ik zou dat wat vaker proberen. Je weet dat deze oude speler van Atletico Madrid maar Jeroen Nelson. Doelpunt voor AZ in de 35e minuut en het is Adam Maher, de 18-jarige middenvelder, die het doet zoals eerder gezegd. Hij is geselecteerd, tenminste qua voorselectie in het Nederlands elftal voor het duel tegen Engeland. En zit lekker in zijn vel al het hele seizoen. De voorzet komt vanaf de linkerkant van Paulsen. En Maher. Duikt op achter de defensie van Anderlecht. Het is niet deze een makkelijke bal om zo in één keer te nemen. Maar hij wordt wel slecht gedekt en dus helemaal vrijgelaten. Proto staat erbij en kijkt ernaar. En u hoort de gezelligheid en de vreugde in Alkmaar die terecht is. Want AZ staat knap 10 minuten voor rust op een 1-0 voorsprong tegen Anderlecht. Nu Ajax nog Ronald. Dat was er ja, dichtbij, ik vertelde het al van de Gea... met een prima redding keeper die je uh, toch wat meer moet testen. Je weet dat hij niet blaakt van het zelfvertrouwen. Eigenlijk zijn plekje al lang kwijt was aan Lindegaard... maar omdat hij een enkel blessure heeft... staat de Spanjaard toch weer op goal bij Manchester United. Hij deed het net prima op die inzet van de jongen. Het is nog 0-0 na 36 minuten. Maar Ajax krijgt steeds meer durf in deze wedstrijd. Met Eriksen naar de op op Koppers. Die gaat zich nu ook inschakelen. Ransras op gebied zijn paas richting Boulekin is onnauwkeurig. En dan moet je wel oppassen... Want dat heeft United graag. Laat de tegenstander maar komen. Dan is er wat ruimte om uit te breken. En daar heeft men de snelle mensen voor. Nani nu naar Rooney. Nou het gaat nu wel terug naar Jones. Rond de middenlijn aan de rechterkant. Rooney laat hem makkelijk gaan voor Cleverly. Cleverly naar Young. Linkerkant ligt open. Daar moet Anita naartoe. Young komt naar binnen. En ja, wil de bal dan in de breedte pasen op Cleverly. Maar dat is dan doorzien door een clevere Aissati. Die dan niet snel genoeg handelt. En de bal eigenlijk in de loop alweer kwijtraakt aan Young. Weer een combinatie. Rooney nu een schot van Cleverley dat over de goal van Ajax gaat. Het is goed dat de al de wereld uitstapte. want daardoor kon dat jonge talent van Manchester United die overkwam van Wigan... Die daar eerst, nadat hij eerst in de eigen jeugd van United had gespeeld. En bij tal van clubs het mocht proberen. Nu rijp genoeg is en uh, zich een uh, ware basisspeler toont. Deze Cleverly mocht wel schieten. Maar schoot mede door al de wereld. Dus over de goal van Kenneth Vermeer. Het blijft voorlopig na 37 minuten in de Amsterdam Arena. 0-0. AZ is uh, de pitbull die zich heeft vastgebeten in deze wedstrijd. Na 37 minuten de 1-0 voorsprong voor de Alkmaarders die verdiend is. Maar AZ staat echt als een team met veel spirit te spelen. En dat levert momenten op van gevaar. Ook nu Maher hier vandoor is met Martens. Goeie opening op Benschop die alleen doorgaat op Proto. Hij geeft hem af maar doet het niet goed. Oh Benschop en dan ontstaat alsnog de kans omdat er bij Handel echt een fout wordt gemaakt. Maar Holmen schrikt er ook van en schiet die bal over. Oh oh oh AZ dit had toch... De mogelijkheid geweest om de voorsprong uit te breiden. Een schitterende opening van Maarten Martens naar de rechterkant. Dan wil Benschop in hem een keer spelen. Naar de andere kant naar Holmen waar hij misschien ook had moeten doorlopen. Maar Benschop raakt de bal helemaal verkeerd. En als uh, Holmen dan de bal alsnog voor de voeten krijgt schrikt hij daarvan. En dus schiet hij de bal vijf meter over. Jongen, jongen, wat een kans voor AZ om uh, nog in de eerste helft om een zeer comfortabele voorsprong te komen tegen Anderlecht. Dat zich op dit moment toch even laat wegspelen door de Alkmaarders en er niet aan te pas komt. En dan zou ik toch zeggen chapeau voor AZ in deze eerste helft. Maar het publiek ook heeft opgepikt dat de ploeg van Van Beek het uitstekend doet. Want de ambiance is in Alkmaar uitstekend waar het in de stad eerder voor de wedstrijd niet bepaald gezellig was. Holmen nu met de volgende actie. Op de rand van de 16 levert hij nu in bij Biglia. En dan moet AZ natuurlijk wel altijd blijven oppassen voor counterkansen van Anderlecht. Want daar loert de ploeg nog altijd op. Gillette aan de rechterkant van het veld. Heeft hij hulp bij zich met Fernando onder andere. Als Jovanovic zich in het centrum van het strafspraakgebied heeft gemeld. Gaat de bal terug naar de as waar Biglia maar eens uithaalt. En dat heeft Esteban op tijd gezien. Die kan rustig als een zoutzak naar de hoek gaan en de bal pakken. Klemvast. vast. AZ nog altijd op voorsprong. In de 39ste minuut in Alkmaar. En dat is verdiend. Een paar minuten geleden hoefde de Gea niet echt als een zoutzak naar de hoek. Want hij kreeg een schot van Eriksen recht op zich afgeschoten. Maar het geeft wel aan dat Ajax zijn best doet. Het is nog altijd 0-0 na 39 minuten. Maar met enige regelmaat toch het elftal van Frank de Boer... op de helft van Manchester United. Dat probeert toch een bepaald soort reactievoetbal te spelen. Ajax laat komen. Maar ja, Ajax moet gewoon durven voetballen. Ajax moet gewoon durven aanvallen en proberen niet te snel te schieten. Maar af en toe proberen ook nog eens een keer een combinatie wat beter uit te voeren. Het schot van Eriksen was aardig... Maar als Erik ze goed had gekeken, had hij gezien dat Anita ook de diepte had gezocht. En dat was wellicht wat gevaarlijker geweest. Nu uh, aandacht achterin bij Ajax, want uh, Hernandez heeft de bal bij de rechter Maar ja, net terug van een blessure. Ook niet al te veel meer in de basis bij Manchester United. A, omdat hij geblesseerd geraakt is, vaak dit seizoen. Maar ook omdat Welbeck, die uh, jonge spits, het zo uitstekend doet naast Rooney. En maar vanavond mag de Mexicaan weer eens optreden in het uh, eerste helftal van Manchester United. Maar wat hij net deed, deed hij onwennig. Hij de bal eigenlijk gewoon van de voet stuiten Overname nu weer van Ajax via Eriksen aan de linkerkant. Halverwege de helft wordt hij opgesloten. Vindt wel De Bal blijft binnen met een keurig driehoekje. Lijkt Ajax eruit te komen. Waren het niet dat de laatste man in het driehoekje Sulemani is. Drie meter over de middenlijn. Moet hij de bal aannemen, maar op het moment dat hij wil aannemen is Carrick met een stijding al onderweg naar hem. En die verovert eigenlijk op een keurige manier de bal. Soulemani kijkt nog wel even naar scheidsrechter Rocky, maar trekt zijn keutel snel in. Als hij ziet dat de Italiaan eigenlijk geen enkele aanstalte maakt om te fluiten. Nog vijf minuten tot aan de rust. Rooney uitgeweken naar de linkerkant, paas naar de rechterkant, daar staat Nani. Maar daar staat ook Dico Koppers die met het hoofd de bal over de zijlijn plaatst. En dan mag Manchester United ingooien. Dat doen ze aan de rechterkant. Jones, bal naar Cleverly, Cleverly opgejaagd door de Jong. Moet dus terug naar centrale verdediger Evans. Dan staat de aanvoerder Ferdinand al te wijzen. Ferdinand die uh, zich nog maar eens uitgesproken heeft over het feit dat uh, Redknapp... De coach moet worden van het Engelse nationale elftal. En dat hij zeker, Redknapp, als hij dat woord, Coles niet moet vergeten. Want die is er vanavond niet bij. De routinier, de man die het zo goed doet bij Manchester United op 37-jarige leeftijd, nu op de bank zit. Maar ja, hij doet het zo goed na zijn pensioen, dat hij misschien zelfs wel opgeroepen kan worden voor het Engelse elftal. Hij schijnt het zelf te willen. Nog 4,5 minuut hier, United speelt rond, vandaar dit verhaal. Maar het is nog altijd 0-0. Coles zijn er vanavond bij Jeroen Elshof in Alkmaar. 1 tot nu toe van de jonge Adam Maher. Zijn tweede in de Europa League. Hij deed het ook al in de laatste groepswedstrijd die belangrijk was voor AZ. 1-1 tegen Metalist Waardoor AZ zich heeft geplaatst voor deze knock outfase En dat is voor het eerst sinds 2006. AZ heeft opnieuw de bal met Martens. En Maher die Berends aanspeelt aan de rechterkant. Berends gaat weer op avontuur tegen Savari. Krijgt hulp van Marcellus. Die voorzet is goed. Wordt dit dan de tweede? Nee, Holman doet twee passen te veel in het strafschopgebied. En daardoor loopt hij voorbij de bal. Dat is niet handig van Holmen, want als hij even had gewacht had hij de bal voor de inschieten gehad. Nu moet AZ van achteruit, want het heeft nog altijd de bal weer opnieuw beginnen met Maher. Naar Poulsen. AZ veel meer balbezit in deze fase. Eigenlijk al veel meer balbezit na de openingsfase van de wedstrijd. Martens staat weer vrij. Maar nu kiest Moisander voor de rechterkant. Weer voor Berens. Berens haalt de bal er even uit. Naar Marcellus. En zo laat AZ nu even de bal rondgaan. En laat op die manier ook zien wie de baas is in Alkmaar. Dat is namelijk AZ. En Anderlecht kan niets anders doen dan toekijken. Bal naar de linkerkant. Naar Poulsen. Poulsen neemt ook geen risico. Weer terug naar Viergever. AZ zal ook graag met die voorsprong natuurlijk de rust willen halen. Als mooi Zander nog maar weer zijn opening in huis heeft. En die is prachtig op maat voor Pausen naar de linkerkant. Pausen daar weggelopen. Nu nog een goede voorzet of terugleggen op Holmen. Oh, wat een kans zeg en wat een schitterende aanval. De bal gaat over het doel. Omdat Holmen net niet lekker genoeg kan uitkomen met zijn passen en zo. Denk ik toch een meter of twee over de kruising schiet, Maar de opening van Moisander op Pausen is schitterend. En Pauwsen die op zijn beurt het overzicht bewaart teruglegt op Holmen. Die het in één keer probeert. Mooi staan van de wedstrijd. Levert alleen geen doelpunt op. En dus is het in maar 1-0. Nog altijd 2,5 minuut nog. En Ronald dat zal bij jou ongetwijfeld precies hetzelfde zijn. Precies hetzelfde. Maar dan ook echt op de seconde nauwkeurig. Nog 2,5 minuut. 0-0 dus nog altijd de stand. Wel weer een momentje gezien voor Manchester United. Aanval linkerkant voor Zet Jang. Young. En uiteindelijk een kopbal. Nou ja, het schampen van de bal van Nani in de buurt van Koppers. Hij duwde ook nog een heel klein beetje. Maar hij kon de bal slechts schampen. Dus Ajax kwam daar met de schrik vrij. Kerk nu namens Manchester United. Dat nu het hier toch is dat toernooi wel wil winnen. Dat is tenminste wat Alex Ferguson duidelijk heeft gemaakt. Kijk in zijn aanzienlijke prijzenkast. En zag eigenlijk deze prijs nog niet staan. De UEFA Cup. De rest is allemaal gewonnen. Nou ja, als je er dan al toch bent kun je er maar winnen. Als ze veel vraat. En dat is Sir Alex Ferguson. Die dus net heel eventjes opstond toen United zich in de buurt... ...van de goal van Vermeer melden. Nu het rondspelen. Cleverly in uh, de loop gespeeld. Die ja, gaat in de loop gespeeld op uh, Jan. Maar uh, die kijkt naar de scheidsrechter. Want die zegt... Die Alderwereld maakt een overtreding op mij. Maar dat vindt de Italiaanse scheidsrechter van niet. En dus mag Alderwereld wat meters maken. De bal geeft aan Usbilic aan de rechterkant. Maar die komt zijn tegenstander niet voorbij. Die jonge Fabio, tweeling, uh, zijn tweelingbroer zit uh, niet uh, bij de selectie. Maar hij dus uh, vandaag als uh, linksachterspelend op de plaats van Evra. staat hij op de plaats van 1-0. Dat brengt in elk geval op die positie meer voetbal. Goed te zien ook in deze wedstrijd. Sulemani weer terug naar die Moet misschien nog wel een tijdje sneller handelen. Nu ook, loopt met de bal. Heeft dan het geluk dat er... Een Overtreding op een bord gemaakt door aanvaller Hernandez. Zo blijkt maar weer. Aanvallers kunnen beter niet mee verdedigen. Vrije trap inmiddels genomen. Ajax valt wel aan. Even kijken, want de Jong kan de bal in het schas op gebied plaatsen. Maar die bal gaat over Boulikin heen. Het blijft 0-0. Nog een minuutje tot aan de rust. 45ste minuut gaat hierin. Als hij zet de hoeks op heeft genomen. Holmen het weer eens probeert. Maar de bal nu echt helemaal verkeerd raakt. Zodat hij niet eens uitgaat. En Berens de bal niet terugkrijgt aan de rechterkant bij Martens die daar stond. Omdat hij de vijfde hoekschop van AZ zojuist had genomen. Die hoekschop heeft dus niets opgeleverd. De vijfde hoekschop voor AZ tegenover nul voor Anderlecht. En als je gaat kijken naar de kansen die Anderlecht gehad heeft. Kom je toch op hetzelfde getal uit. En dat zegt eigenlijk alles over deze eerste helft. Nu heeft AZ ook niet heel veel mogelijkheden gehad. Maar toch wel drie of vier meer dan Anderlecht. En er daarvan één minuut door Maher met die mooie goal naar de voorzet van Paul. Anderlecht probeert het nog wel. zal niet heel veel bestuurtijd bijkomen. Ik denk een minuut of twee. Als de bal terug gaat naar achter waar uh, Juhas geblesseerd rondloopt. Loopt uh, Mank. Krijgt nu wel de bal terug van zijn doelman. Maar Juhas... Gaat denk ik niet terugkomen naar rust. Want die heeft pijn en lijkt voortdurend aan te geven naar zijn trainer van nee. Ik uh, hou er straks mee op. Eén minuut extra tijd. En die ene minuut gaat nu in. Het bord is omhoog gehouden door de vierde official. Als uh, AZ de bal heeft en ongetwijfeld rustig gaat rondspelen achterin. Want een voorsprong bij de rust hebben, dat is nu goud waard. Het rondspelen van de bal, daar is in Amsterdam even geen sprake van. Ja Het is rust, want er is inmiddels gefloten voor de rust. Maar de laatste actie roept toch wel wat vragen op. Puliki naar Soleimani. Soleimani het schafsroepgebied in. En dan steekt Ferdinand uit. En die steekt ook zijn been uit. Maar ja, Soleimani valt dan zo makkelijk. Nee, nu ik het goed zie, is het net geen penalty. Dat zorgt in elk geval voor voeren voor discussie op de tribune. Maar dat is het laatste moment wat we hier meegemaakt hebben in de Amsterdam-Arena. We gaan de rusten bij Ajax Manchester United. 0-0. 20 seconden nog in Alkmaar. 1-0. De stand. Door een doelpunt van Maher als hij zet het nog één keer probeert. 15 seconden nog en komt er dan nog een kans aan. En ja, die gaat er komen. Want Holman is door. Aan de linkerkant. Holman doet het zelf of geeft af van Oh! En dan in tweede instantie ook geen doelpunt. Omdat de bal van de lijn wordt gehaald. Wat een kans nog voor AZ. Holmen die doorloopt probeert Berens aan te spelen. Die bij de eerste paal in komt lopen. Berens mist de bal omdat Proto ook in de weg ligt. En als Benschop dan in de rebound niet alert genoeg is om de bal in te schieten, is hier het rustsignaal van de scheidsrechter. En staat het slechts 1-0 voor AZ, want dit had toch de 2-0 moeten zijn op de valreep van de tweede helft. Berends die onmiddellijk verzorgd moet worden nu, want het heeft hem ook nog een blessure gekost het missen van deze kans. Hij probeert het op een rare manier met een halve hakbal achter zijn standbeen langs te doen op het moment dat Benschop teruglegt. Dat mislukt, of op het moment natuurlijk dat Holman teruglegt. En als Benschop dan mist, volledig mistrapt in de rebound, is dat toch de grootste kans geweest op de 2-0. Nu is het 1-0. AZ veel beter dan Anderlecht. Kansen genoeg gehad, 1 minuut door Maier. Als AZ de tweede helft zo doorgaat, moet een overwinning vanavond geen probleem hoeven zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. I wish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 We'll Van Milo. Rust dus bij Ajax tegen Manchester United 0-0. En bij AZ tegen Anderlecht 1-0. Door een doelpunt van Adam Maher. Bijna afgelopen al in de Europa League is Lokomotief Moskou tegen Atletiek Bilbao 2-1. En andere ruststanden zijn Lazio Atletico Madrid 1-2. Legia Warschau Sporting Portugal 1-0. Red Bull Salzburg Metalist Kharkiv 0-3. En Victoria Pilsen tegen Schalke 0-4. Staat bij de rust 1-0. Twee dagen voor de WK Allround-schaatsen in Moskou... lijkt Irene Wüst dicht bij haar absolute topvorm. Net als de afgelopen jaren bewaart Wüst ook dit seizoen... het beste voor de allergrootste toernooien. Samen met coach Gerard Kemker stond ze vanochtend op de baan voor een training. Vanuit Moskou, een verslag van Steven Dalebout. Het is even onderhandelen voor de taxichauffeur. Bij de poort van ijsbaan Krilaskoje worden we tegengehouden. Een man met muts... Vraagt zich af waar het heen moet, zo'n zo auto vol journalisten. Maar na even aandringen mogen we naar binnen. Good morning. Good morning. Good morning. Ja, ja. verloopt, een hartelijk welkom op dit WK verder. Naar het op de en we zien iedereen Wust op het ijs. Met coach Gerard Kemkers voorop. Fluitend trekt hij even een rondje flink door. Alsof hij zelf nog schaatser is. Vanochtend was is een beetje een lolletje, ik bedoel eh, Normaal gesproken gaat hij echt nooit eh, voor me schaatsen. Maar, eh, ja, waar ging het over dan? Nou ja, gewoon. Eh, ik denk dat, dat hij zich goed voelt en ik voel me goed, dus eh, ja, dan kan het wel eens. <laughs> ja, in deze tijd van het jaar, als de sporters dus minder gaan doen, dan, eh, dan heeft de coach af en toe ruimte om eens een keer een bochtje te rijden. Het is duidelijk. Weinig kopzorger dus voor Kemkers op dit moment. Wust is een van de favorieten voor het WK. En ze lijkt weer op het juiste moment te pieken. Ja, ik reed vorig weekend tegen twee van mijn belangrijkste concurrenten. Vijf kilometer uh, tegen Nesbit en drie kilometer tegen Sablikova. En uh, ook Sablikova uh, hoefde ik maar heel weinig toe te geven. Dus ja, het gaf mij gewoon een heel erg lekker gevoel. En uh, nou, goed, Het waren twee afstanden, gingen allebei erg goed. En nou, komend weekend zijn die twee plus nog twee andere afstanden. En dan uh, moet ik zorgen dat ik weer uh, goed rijd. Als je de vorm van Wust in een lijn zou weergeven, dan loopt die lijn dit seizoen opnieuw keurig omhoog. Met als hoogste punt door Kemkers uitgetekend het WK Allround van dit weekend en de WK-afstanden in maart. Goh, zou dat met planning te maken hebben? Ja, maar dat is niet... Ja, nou, je doet alsof het uh, 1 en 1 en -2, 2 is, maar het gaat natuurlijk ook vaak genoeg fout. Ja, nee, maar ik bedoel, ook, ook dan kan het met planning te maken hebben. Ik bedoel, wij... Uh... Wij denk, ik denk dat ik steeds beter weet hoe, uh, hoe re, iedereen in elkaar zit. En als het fout gegaan is, hebben we de grens opgezocht. Dat weet ook iedereen. Die, die jaren dat het even niet liep, hebben we de grens opgezocht... om te kijken of we het lichaam tot nog meer in staat konden laten doen... door nog meer trainingsarbeid of door nog specifiekere keuzes te maken. Uh, ja, de samenwerking wordt dan daarmee... en soms moet je fouten maken. De samenwerking wordt daarmee natuurlijk heel erg gefinetuned. Ook al is iedereen tevreden over Kempkers... het is de vraag hoe schaatsen ze als wust... Maar ook Kramer naar de Spelen in Sochi gaan toewerken. De contracten bij TVM lopen namelijk allemaal af na dit seizoen. Dus is de vraag, wordt het wel of geen TVM? En blijft de samenwerking tussen WUST en Kemkers bestaan? Veel wil WUST er nog niet over zeggen, zo vlak voor het WK. Maar een andere coach is denkbaar. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, mijn allereerste wk reed ik hier in Moskou. En, uh, en reed ik uh, onder de leiding van Peter Kolder. En toen reed ik ook een goed WK. Dus ik heb nog maar twee of ja. Ik heb twee coaches gehad in het senior circuit. Dus wat dat betreft uh, kan ik het moeilijk zeggen. Maar ja, tuurlijk. Dus hij, kijk, elke coach uh, heeft zijn plus en zijn minpunten. En uh, ja, Op dit moment werkt het gewoon heel erg goed. En heb volledig vertrouwen in zijn schema's en zijn aanpak. Dus, ja. ik, uh, ik, ik ben er heel gerust op. Ik weet uh, hoe ik me moet opstellen in, in fases van zakelijke uh, onderhandelingen. Dat zijn de minst leuke tijden. Uh, ik weet ook hoe media erop reageren. Ik weet ook dat dingen uitvergroot worden. En uh, ik weet dat wij de afspraak hebben gemaakt om uh, deze week onze focus... want dat is ook mijn taak. Uh, los van alles is de route naar Sochi belangrijk... maar voorlopig is de route naar dit weekend veel belangrijker. En we hebben een heel jaar hard getraind om ervoor te zorgen... dat, uh, dat er vanaf nu echt gepresteerd kan worden. Uh, dat is mijn taak, dat moet ik bewaken... En dat betekent ook dat je af en toe wat dingen moet parkeren. En dus uh, zeg ik bij deze, ik zeg daar verder ook niks meer over. En uh, we gaan gewoon hard schaatsen. Al dus een uh, klein beetje zagrijnige Gerard Kempkes en Irene Buust in een verslag van Steven Dalebout. In Ahoy in Rotterdam kwam hij zojuist dan toch in actie. Niet officieel, want zijn wedstrijd tegen Michael Juschni... werd gisteren al afgelast, omdat Juschni geblesseerd naar huis is. Maar Roger Federer stond eventjes op de baan. Mark Brasser, was het leuk? Hebben ze het publiek vermaakt? Ja, ze hebben het uh, publiek vermaakt. En uh, de kinderen die met een uh, handtekening... Uh... Ze hebben de kinderen, ik viel even weg volgens ja, mij. Ze klopt, hebben de kinderen, ja, de kinderen die met een handtekening naar huis zijn gegaan. Die zijn zeker heel blij, hebben een mooie herinnering overgehouden aan deze avond. Ja, Federer heeft er natuurlijk zelf ook wel een klein beetje belang bij. Hoewel zijn moeder vandaag jarig is, die is 60 geworden. Zijn moeder is in Rotterdam. Hij had er dus ook voor kunnen kiezen om vanavond met haar uit eten te gaan. Nou, misschien doet hij dat ook nog wel. Aan de andere kant, kijk, een euh, speler wil natuurlijk ook in een soort ritme komen. Hè. Federer heeft bedongen dat hij op woensdagavond mag starten in Ahoy. Nou, dan weet hij, dan speel ik woensdagavond, donderdagavond, vrijdag, zaterdag ja, ja. En, en eventueel. Tweede finale. Dat ritme wordt natuurlijk wel onderbroken door dat die vanavond die partij eruit viel. Dus het is voor Federer toch ook wel even lekker om e weer even op de baan te staan. Even in het grote stadion. Even voor al, al die mensen even wat, wat, wat punten te spelen. Misschien wel even wat, wat dingen uit te proberen. Even wat services te oefenen. Misschien dat er startgeld genoeg voor toch? En hij krijgt er inderdaad heel Hoe veel, veel is geld dat voor. Dat en, ja, ja, iemand ik, maakt ik, dat ik, bekend. Maar heb jij nee. een idee? Nee, nou, ik hoorde gisteren ergens dat het, dat het richting de miljoen ging. Of het zo hoog is, weet ik niet. Ja. Maar nou ja, goed, hij heeft gisteren, je ziet dan wel weer dat hij zijn geld ook wel weer oplevert. Gisteravond meteen een toeschouwersrecord in Ahoy. Op een avond nog nooit zoveel mensen geweest. Bijna 10.000. Nou, dat is dan de eerste avond dat, dat Federie verschijnt. Dus hij verdient ook wel weer uh, wat geld terug ja, en dan voor dan was uh, de organisatie. Net? Ja, het, het was leuk. Ik bedoel, hij, hij, hij deed het aardig. Hij liet Zeisling voorkomen. Het was wel heel grappig. Ze speelden twee super tiebreaks. In de eerste super tiebreak kwam Federer 2-0 achter. En toen riep er iemand uit. Uit het publiek, net of het een echte wedstrijd was, come on Roger, waar, waar het hele stadion om moest lachen en Federer zelf ook. Hij was heel ontspannen, hij speelde een volley achter zijn rug langs en nou goed, hij, hij won dan. Eh, wat ik zeg, hij liet in de eerste het, het super tiebreak, liet hij hem voorkomen en die tiebreak won hij dan wel de tweede super tiebreak hij. dus het werd 1-1 in, in, in, in tiebreaks. Maar goed, daar, daar de standen gaat het natuurlijk niet om. Maar het was leuk, het was onderhoudend, het was uh, vermakelijk. Hij heeft uh, ja weer even geroken hier aan het publiek en het publiek heeft hem toch even kunnen zien en dat is ja. Dat is natuurlijk mooi. Ja, we krijgen straks nog twee echte wedstrijden. Wat heb jij al voor belangrijks gezien vandaag? Wat viel je het meest op? Nou ja, het, het, wat het meest opviel, dat was toch wel weer de opgave van Marcos Bagdatis. Hij speelde de derde middagpartij tegen, tegen Thomas Berdig. Een, een, een partij ja, waar we toch wel wat van verwacht hadden. Op papier misschien wel de mooiste wedstrijd in de tweede ronde. Bagdatis heeft al niet zo'n goede naam hier in Rotterdam. Is al een keer niet opkomen dagen. Al een keer in de eerste ronde zich eruit laten slaan. En, en nou, nu stond hij drie games op de baan. Liet zich behandelen aan zijn kuit. En zei vervolgens, het gaat niet meer, ik stop ermee, ik ben weg. Dat was wel heel erg treurig, zeker voor het publiek. Die kregen daarna wel een Nederlands dubbel te zien. Timo de Bakker en Robin Hazen redden het net niet tegen Bogomolov en Norman. Dus dat, dat was jammer. Ja, verder Gasquet toch vrij makkelijk, makkelijk tegen diezelfde Bogomolov. Die eerder op de dag dus had gesingeld. 6-3 en 6-2. En Seppi won van Kohlschreiber. Dus ja, God, het was, het was een aardige dag tot nu toe. Ja. Ik hoop dat er nu wat vuurwerk komt. Laten maar Martien Del Potro het, staat ja, op de baan. Ja. Dat het hoogtepunt nog moet komen. Hoor je ja. ja, daar straks over terug, Mark. want Martin Del Potro tegen Karel Beck uit Slowakije. En later op de avond nog een Nederlander. Houta Karloeng tegen Timo. Graag tot zo met voetbal. Op 1, Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddaglaag!